Er is iets bijzonders te zien hier in Brabant, iets waar we als Brabanders best trots op mogen zijn. En dat nog wel op een steenworp afstand van Goorle, Riel en Tilburg. De eerste biennale kunst in de Heilige Driehoek. De drie kloosters in het eeuwenoude gebied de Heilige Driehoek in Oosterhout openen hun deuren om u de 150 kunstwerken te laten zien... gemaakt door 25 hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het is de enige grootschalige hedendaagse kunstbiennale in Europa... die kunst en religie nadrukkelijk als uitgangspunt neemt. Beste mensen, ik zit aan tafel met Kok Gorense... de voorzitter van de stichting De Heilige Driehoek... En Stichting Kunst in de Heilige Driehoek. En Stichting Kunst in de Heilige Driehoek. Leg dat eens even uit. Ja. Uh, in de jaren 80 en 90 toen, ja, liep het aantal kloosterlingen sterk terug. De Heilige Driehoek is een prachtig gebied, dat heeft u zelf gezien. Prachtige natuur, prachtige kloosters. En dat was natuurlijk heel aantrekkelijk voor projectontwikkelaars om daar van alles in te projecteren. Van flats tot tuincentra tot golfvelden uh, en noem maar op. We zijn toen met een aantal betrokken oostenuiters bezig geweest om dat te voorkomen. Maar ja, dan moet je toch al heel gauw een rechtspersoonlijkheid hebben, zodat je ook kunt procederen uh, bij de Raad van State en weet ik veel wat. Maar als, ik u goed, als ik u goed begrijp, nu spraat hij al vanaf het moment dat het hier een teruglopen was. Ja. Dus dat de kloosters leeg raakten. Ja, of leger. leger raakten. Ja. Want die kloosters zaten hier heel erg vol. Die hebben tot in de jaren... 70, 80, want die 50, 60 kloosterlingen per klooster. Dus dat is heel, heel aanzienlijk. Maar die werden wel ouder. En dan gaat het op een gegeven moment hard. En op dat moment... geen nieuwe aanwas? Ja, nou weer wel, maar toen een hele tijd niet. Uh, op dat moment uh, hebben we gezegd... Ja, het is zonde als dat gebied verloedert. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. En we hebben toen de stichting Heilige Driehoek opgericht. Tot behoud uh, van de Heilige Driehoek. En we zijn in eerste instantie bezig geweest om heel veel beschermende statussen op het gebied te leggen. Dus we hebben de Paulusabdij tot Rijksmonument kunnen laten verklaren. We hebben hier de status van Rijksbeschermd Stadsgezicht opgelegd. Mm -hmm. uh, de Onze Lieve gemeentelijk monument gemaakt, want die waren nog niet helemaal oud genoeg, alle delen van het klooster, om Rijksmonument te worden. En toen we dat gedaan hadden, en dat heeft een aantal jaren geduurd. En, en, en dat deed u dus om bepaalde projectontwikkelaars te veren? Gewoon mensen ja. die, die het helemaal plat wilden gooien of ja. wat dan ook. Ja, die het plat wilden gooien of die. Uh, ja, daar. daar, daar tot, tot, tot, tot, tot op de muur wilden bebouwen. Dat, dat wilden we niet. Ja. Ja. Toen daarna hebben we gezegd: ja, nou, zijn, nou is het een, een beschermd gebied, maar dan moeten we ook zorgen dat het. Dat het er goed uit blijft zien. Dus we hebben een beheers- en groenplan gemaakt. Samen met de gemeente, met Brabants Landschap, met IVN, met het waterschap. Noem ze allemaal maar op. En dat plan heeft ook een aantal jaren geduurd. Maar dat functioneert nu nog steeds. Dat dient toch bij de gemeente als een soort controle op allerlei ontwikkelingen die, die gebeuren. Dat wordt ja. eerst getoetst. En toen dat klaar was, toen hebben we gezegd... Nou moeten we ook nog zorgen dat het gebied ook... Ja, goed behouden blijft, duurzaam behouden blijft voor de toekomst. En je weet niet uh, wat er met kloosters gebeurt. Op dit moment trekken ze weer aan, maar dat kan ook best weer wel eens uh, tijdelijk zijn. Dus we moeten daar iets uh, in brengen wat uh, duurzaamheid geeft, wat kwaliteit toevoegt en wat, wat zo'n gebied uh, toekomst geeft. En toen hebben we gedacht aan kunst, omdat alle drie de kloosters een hele grote traditie hebben op het gebied van kunst en kunstaanwacht. Er zijn hier kunst, altijd... kunstambacht, ja. En kunst. Ja. Alle, al, mm -hmm. alle twee. Mm -hmm. uh, er zijn hier uh, schilders geweest. Er zijn hier architecten geweest. Er zijn hier muzici geweest. Er zijn literatoren geweest. Er zijn hier handschriften, middeleeuwse handschriften uh, gerestaureerd. En Goed. dat waren dan de religieuze zelf? Dat waren de religieuze mm -hmm. zelf die, mm -hmm. dat, uh, die mm -hmm. dat deden. Dus mm -hmm. die hadden daar een hele grote traditie. En op die traditie willen wij dus nu voortbouwen. Door... Uh, Levende kunstenaars, dus niet kunstenaars die al lang dood zijn of zo, maar kunstenaars die op dit moment hun vak uitoefenen, hun kunst uitoefenen, door die uit te nodigen om in de driehoek iets te maken uh, voor deze plek en dat uh, tentoon te stellen. En dan hopen we dat om de twee jaar te kunnen doen en zo het gebied een nieuwe impuls te geven. Uh, kwaliteitsimpuls, zodat hier opnieuw kunstenaars kunnen wortels schieten, om het zo mm -hmm. maar te zeggen. Zodat, uh, ja, zodat, zodat het ja. gebied weer een nieuw stuk toekomst krijgt. Ik vind het fantastisch, want in het begin dacht ik oh, dan uh, zien we daar natuurlijk allemaal oude kunst van hier, oh, nee, wat er is gemaakt. Nee, nee, nee. En toen ik dat dus zag op die foto's denk ik, hé, hey, wat leuk! Ja. En uh, begrijp ik het goed, heeft uh, Guus van den Hout, hè? Ja. de curator, ja. heeft hij die kunstenaarsopdracht gegeven van goh, het thema is nu liefde, hè? hebben jullie bepaald. Ja. Uh, maak iets vanuit jouw ambacht, Wat, wat, wat de link daarmee. Ja. Uh, we hebben kunstenaars uitgenodigd om uh, iets te maken. Uh, voor dit gebied specifiek. Ze zijn ook allemaal van tevoren komen kijken. Ze hebben allemaal hier rondgelopen. Ze hebben allemaal kennis gemaakt met, uh, met de kloosters. En toen hebben we gezegd, maak iets. Thema liefde is het. En maak iets wat aansluit uh, uh, bij dit gebied en bij deze kloosters. Uh -huh. uh, dat hoeft niet zwaar religieus te zijn, want dat is onzin. Uh, mensen komen echt niet om hier alleen maar naar kruisbeeldjes en mariebeeldjes te kijken, dat is gekkigheid. Maar maak iets vanuit deze tijd, vanuit jouw visie, eh, gebruikmakend van, van christelijke symboliek of, of, of christelijke zingeving, of noem, noem het maar op, eh, maar maak iets wat hier past. En ze konden dus echt vanuit zichzelf werken? Gewoon van wat betekent het voor mij bijvoorbeeld, of wat voel ik hier? Of ja. Wat, hè? Ja. Ja. ja, dat konden ze. Uh -huh. En dat hebben ze ook gedaan. Uh -huh. Er zijn hier uh, hele persoonlijke kunstwerken tot stand gekomen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt bij Dre Didriens, een Eindhovenskunstenaar. Uh, heeft hij een hele mooie ja, een kunstwerk staan, heel persoonlijk. Waarin hij uh, ja, tot verzoening komt bijna met, uh, uh, met zijn moeder. Waar hij toch altijd een, een wat moeilijke uh, uh, verhouding mee gehad heeft. Uh, het verhaal... Uh, ja, dat is te lang om, waarschijnlijk mm -hmm. om dat nou hier helemaal mm -hmm. te vertellen. Mm -hmm. uh, maar dat zie je daar, uh, dat, dat Liefde in, in feite toch weer alles overwint. En die installatie die daar staat, die is heel modern. Ik bedoel, mm -hmm. dat, uh, dat heeft niks met zoetsappigheid of zo te maken. een installatie, moet ik me dus iets voorstellen wat in de ruimte staat? Dus ja. niet tegen de muur, maar... Nee, het staat in de ruimte. Mm -hmm. Het staat in de ruimte. Het is een... Uh, ja, het is, het is een installatie in de ruimte. Heel ruimtelijk. Met we we gaan het zien. We gaan ja, het ja. zien. Uh, heel, heel verschillende materialen. Uh, Reinoud van Vught bijvoorbeeld, ook een uh, Brabander uit de Tilburgse school. die heeft uh, voor... Reinoud van? Reinoud van Vught. Oh, Vught, ja, die komt uit Tilburg. Die komt uit Tilburg. Kijk, dat is Tilburgse mooi. Tilburgse school, ja. dus ja. vandaar dat ik hem uh, even aanhaal. Mm -hmm. Uh, ja, daarvan weten wij allemaal dat hij uh, al zijn hele leven bezig is met, met, met kunst, kunstambacht, religie uh, en, en dat soort dingen. Die heeft voor de Paulusabdij hier een heel groot, ja, een soort mobiel bijna gemaakt. Met meters grote papieren uh, tekeningen en, en, en gemengde techniek. Dat hangt 13 meter hoog in het gewelf van de kerk. Dat is, ja, dat is fantastisch om te zien. Zo. Dit is uh, ja, heel modern werk. Ja. Ja. Hey, en van waar? Ja, ik, ik zou het kunnen raden, maar ik ben toch benieuwd het, ja. van u te horen. Waarom dat onderwerp liefde, ook voor de eerste biennale, was het het eerste wat bij jullie opkwam? Uh, wij hebben een doorkijkje gegeven van deze eerste biennale naar de tweede en de derde. Want dat is uh, handig als je fondsen moet werven. Dus toen zeiden we, ja, dan hebben we ook drie thema's nodig. Want ja, dan moet je erover vertellen. En dan is geloof, hoop en liefde is natuurlijk, ja, dat ligt zo voor de hand. En toen hebben we gezegd, nou dan beginnen we met de liefde. Liefde is toch het belangrijkste van die drie. Liefde is wat we op dit moment in de wereld het allerhartste nodig hebben. En liefde is ook heel toegankelijk voor iedereen. Of die nou gelooft of niet gelooft. Of die nou katholiek, protestant, momedaans of god mag weten wat is. Liefde is een, een, een, een heel open, en heel communicabel thema. Ja. Gevallig hoorde ik vanmorgen net dat in Maastricht. heb je nu. muzika sacra. Yeah. En daar werd ook uitgelegd: ja, sacra, dat was dan niet per se religieus. maar meer alles wat tussen hemel en aarde yeah. gebeurt. Yeah. En dat vond ik wel grappig, yeah. dat, dat yeah. we dat eens te horen kregen. Ja, sacraal. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. En, want ik had al in de mail naar u geschreven van. Kijk, ik begrijp. Nou, ik, ik zei van, waarom juist nu dit, hè, deze biennale hier? Mm -hmm. En nou, van het thema liefde heeft u net wat uitgelegd. En u uh, tipt al even iets aan over deze tijd. Hè, liefde is mm -hmm. wat we nodig hebben, ja. over het thema. En vertel eens meer van, waarom nou deze biennale hier? Is uh, dus wat jaarlijks terug gaat komen. nu twee Of tweejaarlijks. Twee -jaarlijks. En, en u vertelt er over dat drieluik zeg maar, van geloof, hoop en liefde... Mm -hmm. Heeft het iets te maken met de tijd waarin we leven? De kloosters lopen leeg of zo? Hè? De, nee, dat of ze nee, zoeken nee, Deze ze, Deze dus niet, nee. Deze, Sorry, deze, dat deze, heeft valt, de... uh, deze valt nogal erg mee. Ja. Die hebben zelfs jonge aanwas. Dus dat, dat, dat geeft weer hoop voor de toekomst. Um, nee, het is eigenlijk ontstaan, drie jaar geleden al, vanuit de wens... om iets, iets kwalitatief hoogstaans uh, toe te voegen aan de Heilige Driehoek. Uh, waardoor er ook weer een stuk dynamiek in, uh, in kwam. Waardoor die kunsten en die kunstambachten weer opnieuw tot bloei konden komen. En we hebben toen dat thema liefde genomen. Ik bedoel, drie jaar geleden was dat ook al uh, niet, zo, niet zo prettig in de wereld, nee. zou ik maar zeggen. Hadden we dat ook nodig. Uh, dus dat, uh, daarom hebben we dat thema gehad. Maar dat we dus op kunst en kunstambacht terecht zijn gekomen, dat is iets wat ja, besloten ligt in de traditie van deze drie kloosters. En een traditie kan alleen maar voortbestaan als je hem iedere keer opnieuw hernieuwt en levend houdt. Ja. Want anders wordt het folklore en dan is het ook niks meer. Ja. Ja. Ik begrijp het. Dus inderdaad, hier ligt al veel uh, kunst en ambacht geworteld. Ja. U dacht uh, samen met anderen van nou. Hoe kunnen we het hier nou laten voortbestaan mm -hmm. en dat er geen gekke dingen mee gebeuren? Mm -hmm, ja. En wat zou het mooi zijn als nu, hè, want we hebben jonge aanwas nodig daarin, dat we die kunst en die ambachten hier naartoe halen. Ja, dan kunnen ze, dan kunnen ze zich verder ontwikkelen. Ja. Want als het stil blijft staan, dan is het, uh, ja, dat is de dood in de pot, precies. Ja, ja. ja mooi, dat gebruik ik ja. ook altijd de dood in de pot. De pot. Um, dacht ik net aan. Oh ja. Um, want nou is dat tweejaarlijks. En ik las ook, sommigen waren hier artist in residence. Ja. Betekent dat ze echt hier wonen gedurende die tijd? Of dat ze iedere dag kwamen uh, met een pakketje? Nee. Uh, dat, is, dat is verschillend. Uh, in onze livrouwabdij, daar heeft iemand uh, zeven tot acht weken, ik mag het nou heel even kwijt zijn, is dat echt geweest. Die ging in het weekend naar huis. Even, even de poes je zal het maar ja, zeggen. Ja, ja. <laughs> uh, in uh, Katharinedal daar is Judith Krebex geweest, die is er uh, een paar weken geweest, maar die is ook een aantal dagen op en neer geweest. Die maakte een heel groot drieluik en dat heeft ze voor een deel thuis gemaakt en voor een deel daar. En Attar Jaber, die was arts in residence in de St. Paulusabdij. is een uh, Iraakse kunstenaar uh, die in Florence is opgegroeid en die nu in Antwerpen werkt die heeft hier een week of drie gezeten... en heeft hier twee marmeren sculpturen gemaakt. Ja, die liggen nu in de kerk. In drie weken? In drie weken. Zo, ja, ja, ja dat is het. Zijn bedoel, ze heel klein? Zo. Nee, ze zijn heel groot. Dus ze zijn een meter bij twee meter of Zo. zoiets. En uh, dat is natuurlijk thuis voorbereid. Mm -hmm. uh, geïnspireerd door hier, maar ze zijn hier gemaakt. Ja. Ja. ja. En dan had je dus ook kunstenaars die niet hier echt woonden... Die zijn gewoon thuis geweest. Ik bedoel, uh, Michael Petrie, die woont in Londen en die is gewoon in Londen gebleven. Die is één keer hier geweest om te kijken, sfeer te proeven, te snuiven. En we hebben ook twee Italianen die meedoen. Uh, daar geldt hetzelfde voor. Die, ja, die ja, hebben ja, hier niet ja. voortdurend over de vloer gelopen. Ja, ja, ja. Goh. Ik begin echt een beeld te krijgen nu. Ja. Dat is wel fijn om het gewoon een beetje te snappen als je hier rond gaat lopen. Ja. Um... En ik vind het ook zo leuk om te horen hoe open u staat, of jullie staan, hè, voor, voor al die jonge en verschillende kunstvormen. En uh, dat het echt vanuit hunzelf is, want het moet zich kunnen ontwikkelen. Hmm. Het grappige was, gisteren sprak ik met muzikanten hè, dus, en hadden ze het over een improvisatie. En toevallig het album wat ze hadden uitgebracht heet ook... ...under the surface... Yeah. ...denk je al onder ja. de oppervlakte ja. van de huid... Ja. ...en hoe ze ook bezig zijn... ...met zo met wat er binnenin hun gebeurt... Ja. Dus het, ja, ...het is net alsof... Ja. ...mensen ook veel meer opzoeken... ...en ermee bezig gaan. Er is gaan. natuurlijk een geweldige behoefte... Aan, aan, ...aan zingeving, aan betekenisgeving... ...op dit moment. Mm. Veel mm. mensen zijn toch... ...letterlijk van god los. Die komen niet meer... ...in kerken of in instituten, maar... ...dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen... ...gewoon worstelt met... met, met ja de, de gewone levensvragen waar wij al eeuwenlang tegen tegenaan. Hmm. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Ja. wat is de zin van dit alles. Ja. En, uh, en waarom is dit? En, en, ja, ja dat, dat hou je. Dat vind ik wel eens mooi. Ja, kijk, ik vertelde u over die straling daarnet. Maar het is zo, we willen altijd met iedereen en alles zo, we moeten overal bereik hebben. Ja. Maar het is net alsof de verbinding, dat, dat, dat mensen dat dus weer heel erg gaan zoeken nu. Ja. Verbinding zo en verbinding zo. Ja. En daar helpt dat grote bereik nou echt niet aan? En die social media, denk ik? Uh, social media zijn natuurlijk uh, ja, echt iets van deze tijd. En ik denk dat het heel handig is om allerlei contacten te onderhouden en zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar het zal niet het uh, van mens tot mens contact kunnen vervangen. En het zal ook niet het antwoord geven op levensvragen. Ja. ja. ja. En het zijn vaak geschreven berichtjes. Ja. En, uh, ja. 140 tekens, daar, uh, daar verklaar je de wereld niet in. Nee. <laughs> Mooi, 140 tekens. Ja. Nou, is er nog iets wat u denkt, hey, dit moet je meenemen als je dadelijk gaat kijken of ook voor de mensen thuis? Of we het ook nog over die educatie? Daar ja. zou je nog wat over vertellen. Ja. Laat nou ja, we vinden het hartstikke belangrijk dat jongeren kennis maken. Zowel met het erfgoed wat hier ligt, die monumentale kloosters, die prachtige natuur hier ja. in de ja. buurt. Uh, zowel met de spiritualiteit, drie kloosters, drie heel verschillende opvattingen van, van ja, hoe je in het leven staat. Uh, en erfgoed. Uh, erfgoed, spiritualiteit, natuur, kunst. Uh, en ja, dit is hier een, een knooppunt van die, van die dingen. Dus, dus wij willen daar jongeren mee kennis laten maken. We hebben daar een uh, geweldig uh, educatief programma voor ontwikkeld. Dat hebben we aangeboden aan scholen in de omgeving. Want ja, we hoeven het niet in Den Haag aan te bieden, want dat is te ver van huis. En hoe ver rijdt die omgeving? Want Tilburg en Goorlen en dat ligt ook niet zo ver weg. Dat ligt ook niet zo ver weg, maar we hebben het voorlopig een kilometer of tien rondom Oosterhout gehouden. Ja, ja. Het is besloten de eerste keer en dan is ja, dat altijd spannend. Ja. Ja. Dus het programma is aangeboden aan 2500 leerlingen van 6 tot 16 jaar. Uh, die zijn bezig, die hebben een werkschrift gemaakt en die hebben een animatiefilm gemaakt. En die zijn nu bezig rondom het thema liefhebben. Want liefde is nog redelijk abstract voor jonge kinderen, maar liefhebben, mm -hmm. dat is iets wat je moet doen. Dat snapt mm -hmm. iedereen. Uh, daar zijn ze mee bezig en er komen bijna 2000 van die kinderen uh, de eerstkomende vijf weken hier ook langs. Met, met hun klas. ja. ja. ja. Fantastisch ook. Hoe jullie ja. zoeken naar de nieuwe aanwas, de verjonging van ja. alles. Ja. En, en ja. hoe gaan die om met uh, dit gegeven ja. van religie en het ja. erfgoed en ja. alles. Ja. Ja. Goh. En maar toen zei u mij, of u schreef mij. Ja, maar er is nog wel een mogelijkheid. Voor, ook voor Tilburg en Goorle en Riel. Toen had u het ook, geloof ik over het werkschrift en ook iets met animatie. Zei je dat? Ja, we hebben een animatie ja. uh, over het gebied. Uh, en dat gaat uh, met name voor, ja, dus denk ik vooral goed voor, voor, voor het basisonderwijs, voor de wat jongere kinderen... waarin uh, iets uitgelegd wordt over deze, deze kloosters... en de mensen die daarin leven. Want heel veel, heel veel kinderen weten dat niet meer. Die zijn van zijn leven nog niet in een kerk geweest... laat staan mm -hmm. in een klooster. Mm -hmm. Mm -hmm. En wat nou een, een zuster of een pater zou moeten, zou moeten doen of laten... of hoe die nou moeten leven, mm -hmm. ja, daar mm -hmm. hebben ze geen idee meer van. Mm -hmm. Dus daar gaat het animatiefilmpje over. En er is een uh, heel mooi werkschrift over dat liefhebben dus... Uh, ja, waar kinderen mee aan de gang kunnen, waar, waar opdrachten in staan. Wat ook gemaakt is door kinderen zelf. Er is een uh, groep 7 en een derde klas HAVO mee, uh, mee aan de slag geweest. Die hebben samen uh, rondom dat thema liefhebben van alles. Uh, uh, ja, die hebben daar opdracht voor gekregen, die mm -hmm. zijn ermee aan het werk geweest. En dat zit in dat werkschrift uh, verwerkt en dat is gewoon te koop. Dat, dat, dat kan iedereen gebruiken, ik ja. bedoel dat is... Ja. Heel makkelijk. Dus dat is niet gratis? Want op mm -hmm. zich stond er eerst van dat is gratis... maar dat is dan voor die 22,25... Uh, het, uh, uh, het programma wat we aangeboden mm -hmm. hebben aan die scholen is gratis. Mm -hmm. Zo'n werkschriftje dat kost 3,95. Nou, dat kun je het niet verlaten. Ja. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe komen de mensen daaraan? Hoe komen de scholen daaraan? De scholen hier in de buurt die kunnen oh. dat gewoon bestellen bij H19. Dat is onze mm -hmm. uitvoeringspartner. Uh, mm -hmm. En je kunt het ook bij ons uh, in, de, in de winkel gewoon Ik kopen. Ik even naar de batterij. Maar ja. het, ja. uh, het kan ook bij jullie in de winkel gekocht kan worden? kan in de winkel gekocht worden. En, um, okay. Maar bijvoorbeeld zo'n school uit, uit Goorle en Riel en Tilburg. Wat moet die doen? Moet die jullie gaan bellen? Of wat, wat is het idee? Uh, wij hebben een, uh, een uh, grote website. En je kunt altijd naar info.kunstinheilige driehoek.nl en dan komt het, altijd, uh, komt het altijd terecht. Bij een afdeling educatie en die gaat ja, zich er dan ja, mee bemoeien. Oké, okay, is... mooi. Ja. Nou, tot slot. Is er nog iets wat, wat u zegt, hey, dit is nou belangrijk om te melden... voordat ik nu ga rondlopen en ook voor de mensen thuis? Nee, op je gemak kijken. Ja. Op je gemak kijken en oppassen dat je niet in de Vespers terechtkomt. Of, uh... in, de vespers. in de Vespers? Ja, die... Ja? De, oh, het on... grootste leven gaat, het gaat gewoon door. door. De deuren zijn dan open. De, en... deuren, de deuren zijn open, maar tijdens de dienst zijn ze dicht. Ja. Dan kun je wel de dienst bijwonen. Maar dan kun je niet tegelijkertijd in de, in de kerken rondrollen... Uh, nee, nee, om nee, naar nee. de kunst te kijken. Nee, nee, nee. Ja. nee, dat is een beetje ja. ongepast. Ja. ongepast ja. Ja, okay. Nou, ik dank u hartstikke hartelijk, hartelijk ja, voor het wel. gesprek. En uh, ja, fijn rustig uitgelegd. Heel ja. fijn. Ja. Dank u wel. Nou, dank wel. Graag gedaan. Ik moet u zeggen... Ik had een middag niet genoeg. Naast de prachtige dingen die ik heb gezien in deze aparte omgeving, was het er bovendien goed toeven. Let op, de tentoonstelling loopt tot 22 oktober. Voor meer informatie ga naar kunstindeheiligedriehoek.nl